I'm Haar. Ja, ga jij nou maar slapen. Het is kwart over vijf, kom toch in bed. Vogeltjes zijn nog niet eens op. Nee, even kijken of dat John er nog niet is. Ik, ik heb niks gehoord vannacht, nou zou je zien dat hij... Die... komt heus wel of hij is er wel, kom nou in bed. Eindelijk heb Harry Dirk Damhuis opgeduikeld. Maar die doet net of zijn neus bloedt. We leven in een vrij land, iedereen mag hier een piepshow beginnen. Daar denkt Harry heel anders over. Als hij tijd zou hebben om te denken dan. Want vandaag is de dag. Vandaag komt die grote meneer aan uit de steeds. Mr. Albertini. Godverdomme. Godverdomme. Zie je nou wel? Dacht ik het niet? John ligt weer niet in zijn nest. Weet je wat waar John is? We moeten op tijd op Schiphol wezen. Zo'n Albertini die laat je niet wachten. Ach, John komt heus wel op tijd. Misschien is hij benetti, uh, om het hier een beetje goed te maken. Uh, nou ben ik ook klaarwakker. Heb je nou je zin? Ja, heerlijk. Met Nettie van den Berg? Ja, met haar. Is John bij jou? Zeg, weet jij wel hoe laat het is? Het is nog een half zes. Als Marco niet gaat houden, dan belt er wel een Pruis op een God zo mogelijk tijdstip. Ik vraag, is John bij jou? Nee, John is er niet. Nou, waar is die dan? Ik ja, was bij die slet van hem. Hoe heet die slet? Sana of zo, een afstellerige naam in elk geval. Heb, heb je een achternaam, een adres, een telefoonnummer? Nee, Harry, als jij de nummers van alle vrouwen wil hebben met die John het aanleg, dan zou ik zeggen, koop een telefoonboek. Gods leren. Nee, zit ook niet bij Nettie. Kom nou in bed. Heleven Kareltje bellen, misschien dat die wat weet. Ik zou er ja. niet aanbrengen. Eh. Ik denk toch ook niet dat jij op een kleuterschool zit, hè? <laughs> Prachtig, lekker lijf. dan moet je toch ergens voor gebruiken? <laughs> nou. Hoe laat is het? Eh, uh, half acht. Shh, verdomme. Ik straks te laat om mijn vader op te halen. Nee. Hé, hey, kom nog even in bed. Ja. Ik zie het aan je, Je kan vast wel nog een keer. Ja, met jou wel drie keer, lief, hè. Maar ik moet nou echt pleiten, anders krijg ik mooi met die oude. Ja, maar wat moet je dan doen zo vroeg? Ergens naartoe, met de auto. Iemand van Schiphol halen. Met die Ford Galaxy zeker? Ja. Komt de paus op bezoek of zo? Of John Lennon? Nee, Cesar Albertini. Heb nog nooit van gehoord. Wie is dat? Heel belangrijk in New York. Hij heeft veel zaken daar. goktent en zo. Oh, en waarom komt hij naar Amsterdam dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, kom op, John. Hij komt toch niet voor de Keukenhof en, en de Molens. Dan zouden jullie hem toch niet zo van Schiphol halen? Ja, hij wil samenwerken met mijn vader. Oh, waarvoor dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, niet zoveel vragen, want ik moet weg, hè? En die oude zitten natuurlijk alweer op hete kolen. Mm. Nou, hoe zie je? Gebakken eitje? Met spek? Nee. Wil je koffie of thee? Ik wil helemaal niks. Misschien heeft hij van een van de vrouwtje versierd. Altijd maar achter die wijven aan. Ja, ik vind het niet leuk als je dat zegt. Koffie of thee? Ik hoef nee. niks. Je moet wat eten, anders ben je zo slap als een vaatdoek. Ga nou eens rustig zitten. Ik, ik kijk nog één keer in zijn kamer. Nee, geen shot. Natuurlijk niet, anders hadden we hem toch wel gehoord? Hier, twee eieren en spek. Brood, boter. Ja, wat zeg ik nou? Heb je stront in je oren? Ik krijg niks door mijn strot. Wacht, ik ga Kees even bellen. Kees? Ja, Kees, Kees van der Hoeve. Die, die gaat mee naar Schiphol. Dan kan hij meteen die zakelijke dingen regelen. Ik, ik, ik zou even bellen dat hij hier komt. Dan kunnen we in één keer door naar Schiphol. Hier, drink dan tenminste een kopje thee. Ik zeg nee! Ik ben hier alleen maar ambtshalve, Lisbeth. Lizzie. En je weet dat ik niet meer met je wil praten. Je loopt achter me aan en daar heb ik geen zin in. Maar ik moet toch echt een proces verbouwen. En of het nou ambtsheel of ambtshalve is, kan mij geen moes geven. Er is aangifte gedaan. John Pruis heeft ons gebeld en gezegd dat jij bent mishandeld. Door wie? Sean, die heeft gebeld. En nou moet ik een proces verbaal opmaken, Lizzie. We kunnen dat niet zomaar laten passeren. Dat begrijp je toch wel? Nee, dat begrijp ik niet. Je hebt nog helemaal een dikke blauwe wang. Ongelukje. Ben gevallen? Ach, daar geloof ik helemaal niks van. Volgens mij heeft die Stanley je weer stevig geraakt. Waar bemoei jij eigenlijk mee? Volgens mij is het een gevolg van pure mishandeling. Onzin. We hadden alleen een beetje mot. Doet het eigenlijk nog pijn? Alleen als ik lach. Maar er valt niet zoveel te lachen, hè? Maar waarover hadden jullie dan ruzie? Nou, ik had gekookt en dat bleef de meneer niet. Altijd maar aardappelen met gehakt en bloemko. Zo ging het een keer. Uh -huh. Nooit eens moxie of kip met kruiden en rijst. Ja. Nou, en toen zei ik dus dat hij zelf maar moest koken als hij vond dat ik het niet goed deed. En toen zei hij dat ik niet zo brutaal moest doen en dat hij dat niet pikte. Uh. En toen wou ik de deur uitlopen en toen greep hij me vast en toen rukte ik me los en toen viel ik. Zo met mijn hoofd, bam, tegen die stoel. Ja, die gaf dus niet mee. Ach, geloof je het nou zelf. En waar is die Stendy eigenlijk? Want ik moet ook zijn kant van het verhaal horen. Weet ik veel. Misschien ergens bij zijn vriendjes op de zeedijk. Hé, hey, waar zat je? Wat doet het er toe? Ik ben ernaar, toch? Oh, en mij maar een beetje in de zenuwen laten zitten. Ach, man, je overdrijft ook altijd. We zijn vroeg genoeg voor Schiphol. Ja, we moeten nu meteen weg. Waar staat die wagen? Verderop. Nee. Uh, dit is uh, meneer Van der Hoeven. Die heb je nog nooit gezien, geloof ik? Nee. John Pruijs, Kees Van der Hoeven. Dus jij bent de aanstaande opvolger van Harry? Ho, ho, ho wacht even. Ik ben nog lang niet dood, hè? En trouwens, ik heb nog een zoon, uh, Freddy. Freddy? Ik heb nog spek en eieren voor je, John. Je moet wat eten voor je de deur uitgaat. Daar hebben we nou dus geen tijd meer voor. Nee? Dan moet hij maar eerder thuiskomen. komen. Dan kan zijn mami beter voor hem zorgen. Kom op. U heeft dus een huurachterstand van vier maanden. Vier maanden? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, kijk. Ziet u? Vier maanden al niet meer betaald. Dat kan zo niet langer. Dat is Merkel. Ja, wacht even het is bedje halen, ach gosh. ja, ja, kom je, eens even hier, mama komt al, ja, kijk eens schat, Jezus is beentje, ja, straks mag je het drinken, wat lief lief, jochie. Vier maanden huurachterstand mevrouw, vorige maand ben ik hier ook al langs geweest, toen zou u binnen twee weken betalen, weet u nog, maar we hebben niets ontvangen, helemaal niets, 0,0. Volgende week. Ik beloof het. Echt, hè. Volgende week heb ik het geld. Ik zal het naar kantoor komen brengen. Ik zweer het u. Volgende week is te laat. U komt morgen langs op ons kantoor om de achterstallige huur te voldoen. Anders zijn we verplicht om drastische maatregelen te nemen. Drastische maatregelen? Ach, ach, schatje ben je je speentje weer kijk. Kijk eens, hier is hij. Ja, dan hm? komt de deurwaarder mee met een gerechtelijk bevel. En dan zijn we helaas gedwongen om u uit dit huis te zetten. Spullen worden bij opbod verkocht. En met dat geld wordt zoveel mogelijk van die achterstallige uur betaald. Wat? Maar dat kunnen jullie toch niet maken? Een moeder met een baby? Mevrouw, al had u een drieling... Nou, kom op, Luilebal. Rij met jou hap. Kom op. Laat mij uh, straks eerst het woord maar doen. Ik weet wat zo'n man wil horen. Hm? Nou, ik, ik moet in ieder geval weten wat het gaat kosten en ja. hoe hoog de investering is. Ja, natuurlijk. John, hé, hey, nou niet roken. Die meneer Albertini houdt daar misschien niet van. <laughs> nee, je weet maar nooit met die Amerikanen. je hm? heb de rijbewijs zeker op de rug verdiend. Godverdomme doorrijden nou! Eigendomsverhoudingen zijn belangrijk. Wie is hey! de baas? Wat zijn de investeringen? Wordt er extra geld gezocht? Wie is financieel verantwoordelijk? In principe kan dat allemaal via mijn kantoor lopen. Doorrijden! Wat nou weer? Ah, het Wat nou weer? Niet zo zenuwachtig, we redden het wel. Ja. Hoor. Ik denk dat er verderop een ongeluk is gebeurd. Zo te zien vlak voor de tunnel. Dan zijn we godverdomme nog te laat. Wat zei ik nou net, John? Hè? Ik moet volgens jou niet zenuwachtig doen. Maar ondertussen zijn we er niet als die Albertini aankomt. Nee, heel mooi begin van de samenwerking. Maak je niet druk, pa. Ach, zei ik niet. Ja, een beetje laat komen, dat is in de mode. Hoe zeggen die Amerikanen dat? Cool? Ja, die domme geitjes, staan je maar voor je. Die, die, die maak je maar in die box, schopen, die aard. Het staat muurvast, van hier tot de tunnel. Wat zei ik nou? Ja. Wat zei ik nou net? Ja. Nee, ik heb het gezegd. Ik heb het vier, vijf keer gezegd. Stanley, heb je die de laatste tijd nog gezien? Stanley? Welke Stanley bedoel je? Die van dat mes. Hé, mes? Ja, Stanley mes. Stanley Meerdorp. Stanley Meerdorp. Nee, die is niet van het mes. Die gebruikt gewoon altijd zijn vuisten. Wat heb je nou weer geflikt? Nee, dat doet er niet toe. Ik moet alleen maar een verklaring van hem opnemen. Uh, misschien dat Harold weet waar die uit van. Kijk, daar staat die Harold. Dat is die man daar met dat petje op. Jij bent toch Harold, hè? Misschien wel. Hoezo misschien? Nou ja, ik, ik weet het nooit zeker. Weet jij alles zeker? Niks, toch? Er bestaan geen zekerheden in het lieve meneer. Ik zoek Stanley Meerdorp. Zoeken, zoeken, zoeken, zoeken in alle Weet jij waar die ergens uithangt? zakdoekje leggen, niemand zeggen. Ja, hij moet de verklaring afleggen. Het is voor zijn eigen bestwil. Die luister. Al die dingen leerde ik vroeger op school in Paramaribo. Ik moet... Daar zat ook een Stanley bij. me. Met mij in de klas en een andere Stanley. Door Stanley duiken, hoor. Maar hij kon niet zwemmen. Hij kon niet duiken, We zijn te laat. Ik heb het wel gezegd. Is Dat nou maar waar. Denk aan je hart. Als ik wat aan mijn hart krijg, komt dat door jou, Rustig, John Pruijs. Oh ja. ja, geef mij maar weer de schuld. Je hebt het altijd gedaan. Rustig, heren. Laten we nog geen ruzie maken. Dat geeft een slechte sfeer. Zo'n man als Albertini voelt dat. Dat is niet goed voor de onderhandelingen. Ja, kijk, daar moet hij uitkomen. Ja, maar ik zie helemaal niemand. Nee, natuurlijk niet. Hij is al weg, omdat wij er niet stonden. Wat mm. moeten we nou doen, Kees? Moeten we zijn naam om laten roepen? Nou, misschien vind ik dat niet prettig. Nee, godverdomme. John Pruis. Ah, hé, hey, nou, wat nou? Rustig. Als jij gewoon op tijd was gekomen, was dit niet gebeurd. Ah, met ruzie schieten we nou niks op. Voor je kinderen moeite maar hebben. Ah.